Eerder benadrukt dat een eventuele inzet van mariniers eerder uitzondering zal zijn dan regel. Nederland verlengt de missie naar Bosnië-Herzegovina nog één keer tot halverwege november. De Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. De eufor missie moet stabiliteit brengen in Bosnië, dat begin jaren 90 het toneel was van een bloedige burgeroorlog. Nederland doet sinds eind 2004 mee aan de missie, aanvankelijk met 530 man, nu met zo'n 85.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 Ook komt er een contactpersoon die de problemen bijhoudt. Volgens de universiteit is zoal één student... op tijd in contact gebracht met hulpverleners. Een lid van de Wit-Russische oppositie... is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Hij krijgt de straf voor het aanzetten tot rellen... na de verkiezingen in Wit-Rusland in december. Tienduizenden betogers protesteerden toen... na het sluiten van de stembureaus... tegen het verloop van de verkiezingen. Demonstranten probeerden daarbij het parlementsgebouw te bezetten... Daarop werden honderden mensen gearresteerd, onder wie zeker drie presidentskandidaten. Zij zitten nog altijd vast. De voordeelde activist is de eerste van dertig aangehouden betogers die is berecht. In de Europa League heeft PSV het uitduel tegen het Franse Lille met 2-2 gelijk gespeeld. Bij rust stond het 2-0 voor Lille, maar in de laatste tien minuten scoorden Bauma en Toyvonen voor PSV. Ajax won vanavond in Brussel met 3-0 van Anderlecht. Over een week zijn er weer returnwedstrijden in de Europa League. En tot besluit het weer wisselend bewolkt en lichte nachtvorst. Morgen vooral in het noorden en oosten veel bewolking. Elders in de loop van de dag zonnige periode. Middagtemperatuur tussen 2 graden in Groningen en 7 in Limburg. In het weekend overwegend bewolkt en vooral zaterdag voelt het koud aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Binnen zit Max van Wezel. Een hele goede avond. En als u het nieuws uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika de komende tijd wilt volgen... zou ik, als ik u was, nu alvast oefenen op de volgende namen. Het Tahrirplein in Sana'a, het Parelplein in Manama... het Groene Plein in Tripoli en het Azadiplein in Teheran. Detroit 1965, Smokey Robinson and the Miracles and Going to a Go-Go. In de jaren 80 nog gecoverd trouwens door de Rolling Stones. Goedenavond, welkom bij deze donderdag editie van Het Oog. De onrust in de Arabische wereld breidt zich als een olievlek uit. In het brandpunt van de belangstelling stond vandaag het golfstaatje Bahrein. Bahrein waar de Siaïdische moslims zich verzetten tegen de dominantie van de Sunnitische moslims. Vandaag stuurde koning Ibn al-Ghalifa het leger op de demonstranten af. En wat merken de Nederlanders in de golfregio van die onlusten rond het Parelplein? De Tweede Kamer was niet tevreden met de uitleg van minister van Bijsterveld... over de bezuinigingen op het onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen. Dus moest premier Rutte naar de Kamer komen, maar hij komt niet. Joost Vullink straks vanuit Den Haag. Boeken over Aholt, Philips en ABN Amro, nou, die zijn er inmiddels te over. Maar van een van de grootste bedrijven van Nederland weten we eigenlijk heel weinig. De SHV, voorheen de Steenkolenhandelsvereniging. Goed is dat financieel journalist Matthijs Smit zich heeft verdiept... in het leven van Paul Ventener van Vlissingen. Decennia lang de sterke man van het bedrijf. Straks een gesprek met Matthijs Smit over deze miljardair, natuurliefhebber en filosoof. Maandenlang reisde hij door het zuidwesten van de Verenigde Staten... en de landelijke vergezichten van een Texas, een New Mexico... een Arizona en een Nevada... inspireerde de Amsterdamse troubadour Edo Donkers... tot het maken van de cd Sense of Home. Samen met zijn groep treedt hij hier straks live in de studio op. En op de Veluwe en elders dreigen geïmporteerde buitenlandse dieren... als de Schotse hooglander en het Poolse koningspaard... de hier geboren en getogen herten en reeën te verdringen. En de Gelderse afdeling van de Partij voor de Vrijheid... eist daar dan ook strenge maatregelen tegen... Heeft dat zin of is het onzin? De ontknoping van dat verhaal hoort u om vijf voor twaalf. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Donderdag 17 februari. De koning van Bahrein heeft ook al Yazira. Hij voelde erbij al hangen. Vandaar dat hij diep in de nacht zijn leger en politie erop uitstuurde... om zo'n 3000 demonstranten van het centrale plein in de hoofdstad Manama te, uh, Manama te vegen. Het Parelplein dus. Maar helaas voor de koning. Er bleek een Amerikaanse radiojournalist op het plein te zijn en die kreeg ook klappen. Ondanks al deze internationale aandacht... lijkt de koning niet van plan zijn koers te wijzigen. Het leger dat in Tunesië en Egypte afzijdig bleef... schaart zich in Bahrein vol achter de monarchie. Geen demonstraties meer, anders vallen er nog meer klappen. Kijken we ook nog even naar een paar andere Arabische landen. Zoals Jemen. En, nog steeds bezig, Libië dan. Ook president Gaddafi moet zich de zorg maken. En dan gaan we over naar Den Haag. Wij eisen respect en waardering. Ja, ook daar een centraal plein vol, het Malieveld dus. Duizenden ambtenaren gingen naar de Hofstad... om voor een beetje respect en waardering voor hun werk te pleiten. Want ze werken hard, dat weet ook FNV-voorzitter Agnes Jongerius. En al die leraren, politieagenten en verpleegkundigen... krijgen niet wat ze verdienen. Krijgen jullie voor dat belangrijke werk respect van dit kabinet? Nee. Nou ja, respect, dat is altijd goed natuurlijk. Maar een baan met zekerheid en een goed salaris, dat is over het algemeen nog veel beter. En juist dat staat volgens de demonstranten op de tocht. Het kabinet wil namelijk fors gaan bezuinigen. En dat betekent waarschijnlijk ontslagen en geen salarisverhogingen. Het kabinet is als een veel te hardvochtige vader. Een timmerman houdt van zijn gereedschap. Een visserman houdt van zijn boot. Waarom houden politici niet van ambtenarij? Nou, een totaal onterecht verwijt vindt minister Piet hein Donner van Binnenlandse Zaken dat. De regering draagt de ambtenarij volgens hem een heel warm hart toe. Maar ja, het zijn nou eenmaal magere jaren. Nederland heeft ambtenaren nodig. Maar het geld is op. Ja, en dat kan alleen in België, het land van Magritte en het surrealisme. Een wereldrecord vieren waar niemand trots op is. Na 249 dagen is er nog steeds geen nieuwe federale regering. Om middernacht streef streeft België daarmee het formatierecord van Irak voorbij. Nou, tijd voor een feestje. Want volgens de organisatoren hebben de heren en dames politici dat wel verdiend. Ja, bij ons zelf was er dat gevoel ook eerst. We dachten, waar zijn die in godsnaam mee bezig? Zijn er geen belangrijke problemen om op te lossen? Maar nee, ze, toen hadden we door, ze gaan voor die prestaties, ze gaan voor dat wereldrecord en ze hebben veel over zich heen gekregen. Maar wij vinden dat ze echt een feest verdienen. Met name in de studentensteden van België is het groot feest... maar het epicentrum van de festiviteiten dat is in Gent. Daar staat een groot podium en treedt halfbekend Vlaanderen op. Het geheel heeft zelfs al een naam. In Tunesië en in Egypte de jasmijn- en de revolutie En we dachten, om het ludiek te maken, frietjes zijn in België... het nationale symbool. Dus we dachten frietrevolutie. Maar niet iedere baal in Vlaming staat te springen... om zich in het feestgedruis te storten. Geen feest voor jou vandaag? Niet echt. Nee, maar wel ja. De gratis frieten, dat is natuurlijk wel leuk. Hè? Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En terug naar eigen land. Hier liggen de kranten vanmorgen en Trudy Veenrugt Lassen. In NAC Next is morgen te lezen over kinderen die de nieuwe Julian Assange willen worden. Kinderen leren steeds jonger hoe ze moeten programmeren en hacken. En dat is goed, is de mening van de mediateoreticus Hij Heeft er een boek over geschreven. Roskov vindt dat iedereen moet leren programmeren... want wie kan programmeren loopt minder gevaar zelf geprogrammeerd te worden. Zover, zegt Roskov is namelijk niet neutraal. Het verandert, bedoeld of onbedoeld, ons gedrag... Daarom zouden kinderen als eerste het programmeren onder de knie moeten zien te krijgen... Ruskov noemt kinderen de Screenagers. Het is de eerste generatie die vanaf de geboorte omringd is met digitale apparaten. Maar tegelijkertijd zijn ze compleet computer -analfabeet. Er bestaan al tientallen talen en programmeeromgevingen voor kinderen. Een overzicht is te vinden op de site happynerds.net. Den Haag krijgt het grootste hindoe-tempelcomplex op het Europese vasteland. Dat zegt de Haagse wethouder van Stadsontwikkeling en Integratie in Trouw. Van de Haagse bevolking is 10% Hindoestaan... en daarmee is het de grootste allochtone bevolkingsgroep in de hoofdstad. Ze zijn goed geïntegreerd en de groep stak volgens de wethouder... nooit het vingertje op om iets te krijgen. De huidige Hindoestaanse tempels van de drie verschillende stromingen... staan er niet goed bij. Ze zitten in oude panden of soms zijn het verbouwde gymzalen. Het nieuwe megatempelcomplex komt achter station Hollandspoor... De Haagse wethouder benadrukt dat de Hindoestanen alles zelf betalen... De gemeente geeft alleen toestemming en wijst de plek aan. Het is de bedoeling dat eind volgend jaar met de bouw wordt begonnen... en het complex is dan in 2014 klaar. Bakfietsen blijken een gewild object voor fietsendieven in Amsterdam. Metro heeft een rondje langs de belangrijkste verkooppunten van bakfietsen gemaakt. Je hoeft maar even niet op te letten en hup, dieven tellen ze in een busje. Bijna alle bakfietsen die tweedehands op internet worden aangeboden... zijn volgens de gratis kant dan ook gestolen. Een grote fietsleverancier in Amsterdam heeft er wat op gevonden. Her een bakfietsen expres zo herkenbaar mogelijk... en ze worden dan ook nauwelijks gestolen. Normaal gesproken blijft een bakfiets na aankoop in de familie... en worden ze niet doorverkocht, want zo'n ding blijft handig... Ook als er geen kinderen meer in passen. Het wordt volgens de Volkskrant Kate Raid genoemd. De torenhoge tarieven die Britse hotels rekenen... voor een verblijf rond de huwelijksdag van Kate Middleton en Prins William op 29 april. De Oranjes zijn van Nederland, maar de Windsors zijn van de hele wereld. Een reisbureau in Washington meldde dat er nu evenveel belangstelling is... voor een trip naar Londen als naar de inauguratie van een president. En zelfs een stad met 120.000 hotelkamers komt dan in problemen. Ook de Nederlanders willen het allemaal van dit bij meemaken. Zo is er een driedaagse busreis voor 198 euro, of eentje van vijf dagen voor 499 euro. Of de Nederlanders wat te zien krijgen is overigens de vraag. Wie niet in lantaarnpalen wil klimmen zal waarschijnlijk achter een tien rijen dik menselijk pak terechtkomen. Want veel Britten hebben zich al voorgenomen drie dagen eerder te gaan kamperen langs de ultrakorte route tussen de Westminster Abbey en Buckingham Palace. In spits aandacht voor de huidige voedselcrisis. Die is kort gezegd het gevolg van beperkt landbouwgrond... en een groeiende wereldbevolking. Volgens de Wageningen Universiteit ligt de oplossing in zee. Zowel dier als mens moet op termijn massaal aan het zeewier. Tussen nu en 40 jaar moet het een serieus alternatief worden... voor vlees en graan. Nog dit voorjaar start in de Oosterschelde een proef met een heuse zeeboerderij... waar aan een groot vlot verschillende soorten zeewier moeten gaan groeien. De Wageningse wetenschappers zien daarna naast insecten, als het nieuwe vlees. De 15 insectenkwekers in Nederland... proberen al enkele jaren hun sprinkhanen, meelwormen en krekels... aan te prijzen bij de consument. Zo komt dit jaar de Buxleybar in de winkel. Het is een mueslireep met meelworm. Het eten van insecten doen we trouwens ongemerkt al regelmatig. Zo krijgen liefhebbers van de bekende roze koek... met elke hap formale binnen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in en, de ochtendbladen. Ja, inderdaad. En hier zitten met hun gitaar en mandolines en dobro's... Edo Donkers, Koppenkoppenschaar en Abel de Lange. En Edo, het eerste nummer heet? Het eerste nummer heet Ladybirds. You might think it's funny You might think it's true Whenever I call you I Call you by Your own true name You call you Lady Bird Sweet Lady Bird of mine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 On my knees, I oh, wonder why don't you stay? There's big black crew out there; they'll catch you in your flight. But you stay here in my loving arms, right here by my side. Some like big houses, some like fancy cars, but I know, baby, they'll never get.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 Nee, door Donkers, zang en gitaar. Koppen, koppenschaar op de mandoline en abel de la... Dat is een dobro, abel, ja. Dat is, een dobro, Dat is nou een dobro. Het ziet er ook uit als een gitaar, trouwens. Mij. Straks nog een optreden. En dan schuift ook de Nederlandse-Amerikanen-kenner bij uitstek... Jan Donkers hier in de studio aan. Maar eerst naar Jos Vullings in Den Haag. Want ja, een minister-president die weigert naar de Kamer te komen daar krijg je altijd een zeer verbolgen oppositie van. Het slotdebat over de bezuinigingen op het zogeheten passend onderwijs... eindigde met een harde aanvaring tussen oppositie en kabinet. En Joost, is de oppositie nou boos vanwege de bezuinigingen op dat onderwijs... of, of gewoon een beetje beledigd omdat uh, premier Rutte niet met ze wil komen praten? Nou, eigenlijk beide, maar inderdaad vanavond vooral om het laatste. Ja, gisteren was er al een debat over het passend onderwijs. De minister hield gewoon voetbal stuk, die bezuinigingen gaan door. De oppositie heeft daar grote problemen mee, dus die dachten... wij gaan nog een debat aanvragen met de minister-president erbij. En wie weet valt er dan wat te regelen. Nou, goed, dat verzoek is vanmiddag ingediend. En het debat begon aan het begin van de avond, maar de premier was niet aanwezig. Dus de complete oppositie eh, naar de microfoon toe om te vragen... of de premier alsnog wilde komen. Maar hij weigerde uh, ja, alsnog, ja, en dan slijpt men de messen. Uh, u hoort eerst André Rauwvoet, Rauwvoet van de ChristenUnie... dan Ton Elias van de VVD en als laatste Emiel Roemer van de SP. Ik beschouw het ook, voorzitter, als een, uh, toch als een schoffering van de Kamer... en meer nog van degene die het hier betreft. Wij wilden met de minister-presidenten debat aangaan... over voor die omstreden onderdelen van de bezuiniging... een alternatieve invulling te vinden is binnen het regeerakkoord... waarvoor hij als eerste en als laatste verantwoordelijk is... Voorzitter, de minister-president uh, heeft een zeker imago van een ontspannen omgang met de oppositie. Om ook bereidheid om zaken te doen. Uh, gesproken over een uitgestoken hand. Nu de minister-president wegloopt voor dit debat, is dat imago uh, wat ons betreft wel uh, in één keer aan gruuslementen. Ik stel dat met spijt en teleurstelling vast. Voorzitter. Ik heb uh, twee vragen aan de heer Rauvoet. De eerste is, dat debat heeft toch plaatsgevonden bij de regeringsverklaring toen heeft toch de minister-president hier uitgebreid zijn keuzes toegelicht. Dat is één. De tweede vraag is... de minister-president heeft de Kamervoorzitter laten weten... dat de minister hier zit namens het kabinet. De minister spreekt namens het kabinet. Ja. We kunnen hier wel bij ieder debat de minister-president erbij halen. überhaupt dat de minister-president niet tegemoet wil komen... aan een verzoek van 74 Kamerleden de grootst mogelijke minderheid, vind ik een arrogantie die niet in deze Kamer past. Het tweede punt. Tijdens de regeringsverklaring heb ik de minister-president gevraagd... of het nou allemaal zo inderdaad zo dichtgetimmerd is. De minister-president zei toen letterlijk... als u kijkt naar alle zaken die wel open liggen dan is er op al dit soort terreinen geen verzelfsprekende meerderheid. Maar nogmaals, als die er wel is... staat die meerderheid open voor alternatieven. Dat is dus gewoon niet waar. Mevrouw de voorzitter, ik heb eerder gezegd... dat het optreden van deze minister-president... zoals wij hem de eerste maanden gezien hebben, een verademing is. Wat hij vandaag presteert, is verstikkend. Ja, de harde woorden gericht op het imago van de minister-president... en dat er 2 maart provinciale statenverkiezingen zijn... heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de gekozen toonoogte van vanavond. Nee, stel je voor, nee, dat hij nee. was niet eens bij me opgekomen. Dat nee. Niet, hey, ze zeiden het zelf al, de oppositieleiders. Uh, ja, iedereen kent Rutte inmiddels al een half jaar als een open man... en een vlotte kerel en een verademing. Hij had toch zo even naar de overkant kunnen lopen? Ja, inderdaad, dat zou ook wel bij zijn stijl passen. Uh, ja, geef gewoon toe aan de wens van de oppositie. Nou, dan loop je de Tweede Kamer binnen en dan zeg je ook gewoon... Ja, we houden vast aan die bezuiniging op het passend onderwijs. Had best gekund, maar je hoorde Ton Elias van de VV deed net ook al zeggen. En dat hoor je ook uh, ja, van de mensen rond Mark Rutte. Ja, als we hier aan gaan beginnen, dan is het hek van de Dam. Er komen nog zoveel bezuinigingen. En als dan iedere keer de minister-president naar de Kamer wordt geroepen... Ja, in een poging van de oppositie om toch nog wat te regelen... ja, daar hebben ze gewoon helemaal geen zin in. Dus houdt Rutte nu voetbal stuk. Want ja, de, hij wil geen presidenten schapen. Maar wat dit, je, je hoort het wel aan, aan, aan uh, Rauwvoet en Roemer. Uh, ja, de leuke sfeer die er wel was was tussen de oppositie en de premier... ja, daar is toch wel een flinke deuk in gekomen vanavond. En verandert er nog iets aan die bezuinigingen... op uh, dat, dat onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen, of dat niet? Nee, nee, er wordt nu over gestemd, uh, hoofdelijk. Dus het is wel van belang dat, dat iedereen er is. Dan kan het nog misgaan, maar uh, uh, daar ga ik niet vanuit. Uh, en dan gaan de bezuinigingen dus gewoon door... zoals afgesproken in het regeerakkoord. Hey, tot slot, uh, Nieuwsuur uh, kwam daarnet met uh, weer een nieuwe peiling... voor de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, nog schokkende veranderingen, of niet? Nou ja, eigenlijk... Wel, want ja, vorige week uh, stonden CDA en VVD met gedoogpartij PVV je ja, op de beoogde 38 zetels in de Eerste Kamer. Maar na een week campagne zijn daar drie zetels uh, verdwenen. En ze staan nu op 35. En dan hebben ze op zich nog een soort, soort levensverzekering... in de vorm van de SGP, die haalt er altijd wel twee. Maar dan kom je ook nog maar op 37. Dus ja, daar begint toch wel een probleem te ontstaan. Dus die partijen moeten nu echt serieus aan de bak uh, in de campagne... Want anders dreigt het uh, toch nog mis te gaan. We zullen dat zien. Ik dank je voor je commentaar uit Den Haag. Joost Verdings. We hoorden daarnet al de Sweet Lady Bird... van Edo Donkers en Koppen Koppenschaar en Abel de Lange. En, uh, Edo, het is allemaal ontzettend Amerikaans geïnspireerde muziek, hè? Ja. Maar waar, waarom eigenlijk? Is, is Nederland niet mooi genoeg? Nederland is zeker mooi genoeg, maar er zingen wel heel erg veel mensen ook al in het Nederlands. Dus ik dacht, van. Uh, nee hoor, dat is niet de reden dat, waarom ik uh, Amerikanen zoals het heet maak of Amerikaans zing. Het land boeit mij enorm, dus net als veel uh, uh, Nederlanders. Ik denk dat het iets te maken heeft... Uh, wat vind met... je er wat je in Nederland niet vindt? Ruimte. Er zijn wel een paar plekken in uh, Nederland waar ik dat soort ruimte ervaar als in uh, Amerika en een een, uh, een verzameling individuen daar die je tegenkomt die ook gelijk hun halve levensverhaal even vertellen en, en, en toch wij zeggen altijd Amerikanen en oppervlakkig en gesloten maar als je de binnenlanden intrekt uh, met name het zuiden dan krijg je dingen te horen dat uh, dat is, uh, geloof, je uh, geloof je niet dat geloof je niet gebeuren een hoop nare vervelende bange dingen die zien we allemaal in films met heel veel geweld en bloed maar uh, de de backroads van Amerika er wordt een hele hoop mooie muziek gemaakt en, uh, ja, dat inspireert mij uh, behoorlijk, net als vele Europeanen. Hoe hoor je dat terug in in in jullie muziek, die, die ruimte, maar ook die engert? Uh, ik denk die, die ruimte, dat je die wel terug hoort. De, de bloedverhalen, uh, daar ben ik nog niet aan begonnen aan, dat uh, repertoire. Misschien komt er nog murder ballads, zoals dat heet. Ik uh, zei het al, uh, Jan Donkers zit hier, oud uh, VPRO-corrivé... oud uh, met het oog op morgen-presentator Jan, een groot uh, Americana-kenner. Uh, wat, wat heb jij hier allemaal mee Trouwens, waarom heten jullie allemaal Donkers? Want Edo heet Donkers <lacht> en jij, ik ken nog, nog een Sander Donkers ook. Want uh, allemaal familie, groot complot, Sa of? Sander is mijn zoon en jouw collega. Uh, en Edo en ik hebben, uh, behalve muzikale voorkeuren, helemaal niets gemeen. Nee. <laughs> maar volgens mij op, je, op de cd-hoes op het programma... doe je alsof je familie bent. Uh, ja, maar je, je moet die tekst dan even doorlezen. En dan uh, merk je dat het maar precies mee is. Wat is jouw rol? Er komt een uh, tournee van Edo Donkers en Abel Lange uh, Song Journey. En ja. wat ga jij daarin doen? Ik ben, uh, Het is een muzikale reis door Amerika. En uh, ik ben de virtuele Greyhound... Uh, chauffeur die de bus bestuurt die van New York via New Orleans via uh, Texas enzovoort naar Californië rijdt. En ik vertel uh, daartussendoor uh, wat verhalen. We gaan naar een van die nummers weer luisteren. Welke is het, Edo? Drinking from the same well. So here I am, a Dutch boy with a Texan heart.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 might rest it down your weary bones On the place where I stand If you could see what this world is coming to well, Mr. Guffrey, nothing's changed Your stories still ring true Could I follow in one of your footsteps Could I take the stage just for this four-minute ride of your youngest youth, your voice was heavy with the weight of truth. All the stories you tell. I know we're drinking from the same well. Like a slow townsman's hand song, some consoling sorrow, steep, mystic baritone speaks of new tomorrows Cause every bitter tear has to grow on the vine Like grapes in the burning sun They will bring the sweetest wine Could I follow one of your footsteps? Can I take the stage this for this three-minute ride?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 stories to be told So let's get around the well and quench our first Let us all sing out loud But our endless wanderlust, love Can we follow One of your footsteps Can we take the stage just for a little while From the days of your je you, voice was heavy with the way to truth. All the stories we will tell. You know we're drinking from the same well. Mm. Begrijp je nu, Max, waarom ik graag met deze jongens op uh -huh. toneel wil? Zet je trouwens, als je Greyhound buschauffeur bent... draait je ook op podium een pet wel? Da dat is nog een discussiepunt. Wie is er tegen? Uh, uh, <laughs> ik eigenlijk, geloof ik. Maar het moet toch, vind uh, ik. Nou ja, uh, ja, vind je? Om mijn rol te benadrukken als, ja, als chauffeur, chauffeur en wat zo. We zullen het erover hebben. Jan Donkers over A Song Journey. De tournee met Edo Donkers en Abel de Lange. Het oog, u heeft het deze week gemerkt, uh, besteedt veel aandacht aan al die landen waar het volk de straat is opgegaan. We hebben Tunesië en Egypte natuurlijk uitgebreid behandeld. En gisteren hadden we het over Libië. En eh, vanavond komt het eilandstaatje Bahrein aan de beurt. Het leger greep daar vannacht in op het Parelplein... waar Sjiitische demonstranten zich hadden verzameld. Ik ga erover praten met Farazak Chachan. Hij is freelancejournalist voor onder meer de zender Al Jazeera. En hij zit in Qatar... En uh, met Thijs Wilberink. Hij is manager bij een telecombedrijf in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Maar eerst even naar Farasdaq Chachan. Uh, het zijn de Shiiten die tegen de Sunniten uh, demonstreren. Hoe zit dat precies in elkaar uh, in dat land, Farasdaq? Nou ja, het is niet Shiiten tegen de Sunniten... maar uh, de Shiiten tegen uh, de regering die toevallig Sunnit is... Uh, het is, uh, ze leven in een uh, in, in armoede, inderdaad. En ze leven in, uh, uh, uh, wat moet ik zeggen, het, het verschil tussen uh, de opstand in Bahrein en in Tunesië en Egypte. Dat in Bahrein is, uh, uh, de aanleiding van die de demonstratie is discriminatie van het regering. Zeg maar Bahrein en... is een heel, heel rijk land, maar dat geldt niet voor de Sjiiten. Nee. En de Shiiten zijn die uh, in de meerderheid. Maar de regering is uh, onder de macht van de, van de Soenieten. Uh, Thijs deelbrink, ben je ja. ook aan de lijn vanuit Manama. Wat is de situatie daarop uh, op, op dit moment? Ja, als ik, ja ik, ik hoor jullie uh, een beetje slecht, maar wat ik dus heb begrepen van jullie kaart uh, uit, is dus uh, dat jullie net even de. Verhouding tussen de Soenieten en de Shiiten hebben besproken. Ja. Dat is inderdaad waar. Je hebt hier dus een grotere meerderheid van de bevolking, die is dus Shiit. En eigenlijk de regering, dus, die uh, dat is een Sunnitische meerderheid. En dat geeft dus bepaalde spanningen. En dat uh, Neo ook aangaf. Veel discriminatie uh, blijkbaar, uh, veel werkloosheid. Uh, dus er zijn een aantal ja, standpunten die uh, niet in lijn zijn met, uh, met de bevolking. En ze willen dus uh, een verandering. En op dit moment is er dus heel veel geweld uh, op de straten. Uh, uh, vooral rondom de perl-roundabout. Dat is zeg maar het uh, kritieke punt in, in, in Manama, uh, Hebben mensen zich het uh, uh, ze op de straten... En die zijn allemaal neergeslagen op een bepaald moment. Ja. Uh, Gebeurde de laatste twee dagen. Je zit zelf in het uh, zuiden van de stad, begreep ik. Uh, ja. Ben je dicht in de buurt van de demonstraties ja. en de onlusten en het neerslaan staan ja, van uh, het Ja, uh, mijn werk is zeg maar vijf minuten daar vandaan. Uh, en uh, afgelopen woensdag kwam ik van mijn werk uh, in de auto terug uh, naar huis en toen kwam ik dus uh, vast te staan in de opstanden. Dus echt. Uh, Duizenden mensen stonden op straat en ja, ik werd dus zeg maar, begeleid over de straten uh, naar de snelweg toe. Dus op zich, uh, de mensen zijn wel ja, vriendelijk tegen je als je daar door die opstand uh, heen gaat. Mm -hmm. Dus ik ben wel goed begeleid, maar ja, op dit moment is het dus uh, wel geëscaleerd met een aantal doden tot gevolg. Mm. Uh, dus ik ben nou niet meer zo zeker van hoe veilig het nu is. Zeg maar, uh, Blijf binnen. Ligt zijn. Farizak Tsaïchaan, we gaan weer even naar Qatar. Um, ja, Sjiïten, die worden in de Arabische wereld natuurlijk al gauw geassocieerd met het regime in Iran. Uh, denk je dat het regime in Iran achter deze onlust zit? Uh, nee, absoluut niet. Uh, uh, kijk, de Sjiïten hadden altijd uh, slechte relatie met uh, de regering in Bahrein... En zo was het ook in Irak toen, in de tijd van Saddam, waarin ook de shiiten die mörderheid hadden een slechte relatie met Saddam, als soeniet leider. Maar uh, die andere Arabische uh, staten, de die golfstaten die heel rijk zijn, zien altijd in, in Iran als een opkomende uh, grote macht in de regio, na de val van Irak. Uh, zien uh, als een grote bedreiging van hun uh, staten. En ze zien ook in de Shiiten uh, in Holland als een aanhangers van Iran. Dat uh, klopt niet, want die, uh, die Schiïten, uh, de Shiiten, de Arabische Shiiten, zijn anders dan de uh, Persische Shiiten. Want er is groot verschil in cultuur en taal. Uh, maar het wordt makkelijk gezegd, die zijn gewoon aanhangers van, van Iran. En daardoor worden uh, die Sunniten uh, regering uh, gestoond door alle andere Arabische landen... en ook door de, het Westen. En dat is ook het grote probleem. Maar misschien ook de weg... van, van, van die eh, Schiïti's overstappen, nu. Dat niemand heeft sympathie voor hen. Hm. Thijs Wilbering, merk je dat inderdaad... Als je, als je afgaat op de Soenieten... die dan aan de macht zijn... hoe er over de Schiïten wordt gepraat? Wo worden die gezien als... Uh, de, ja, handlangers van de Iraniërs? Of als, als, als gekke elementen? Uh... Genoemd altijd, jullie zijn een soort ja, spionen of soldaten van de Iraniërs hier in ons land. Maar, maar het is onzin, dat klopt niet. De loyaliteit van de Shiiten zijn naar hun, gewoon naar hun landen, de Arabische landen. En er is een groot verschil tussen om Arabier te zijn en Persisch te zijn. Een groot verschil in cultuur, taal en achtergronden. Maar uh, de Shiiten uh, hebben altijd uh, dit geschiedenis van revolutie. En dat heeft te maken ook met hun geloof. Uh, uh, dat, uh, het begint als revolutie in het begin van de islam. Maar ik wil daar niet over hebben, want het is een grote uh, story over uh, de Shiiten. Alleen uh, wat ik vind jammer nu: uh, ze krijgen ook minder aandacht. Dat merk ik ook in de nieuws en dat is hier in, in ja. de Arabische wereld. Ze worden echt als laatste genoemd ja. naar Libië en Tunesië en Egypte en Yemen en, en ook een, een beetje in Bahrein, En ze mm -hmm. geven uh, meerdere keren uh, de woord aan, aan, aan de Sunnit aan mensen ja. die van de regering. Ja, dat soort voordelen zijn er natuurlijk. Ik wil even naar Thijs Wilbrink in Bahrein. Ja, uh, ja Bahrein staat hier eigenlijk samen met uh, Qatar en Oman... als ja, hele liberale landen, welvarende liberale landen bekend. Is, uh, maar ja, we hebben ons wel meer vergist de afgelopen weken in Egypte en in Tunesië. Vergissen we ons daarin? Nou, ik, uh, ik denk van niet eigenlijk, want ik heb uh, voor een aantal jaren zelf in, uh, in Dubai gewoond... Uh, dat is natuurlijk ook een hele, op zich een vrije staat. Hè. Uh, het is wel aan de ene kant een dictatorschat. Uh, het is toch een scheik die er aan de macht staat. Met familie, uh, geen democratie uh, qua uh, grondrechten, et cetera. Bahrein aan de andere kant wel. Die is wel een ja, constitutionele monarchie. is het. Behoorlijk veel vrouwenemancipatie. Ja, toch wel. Je kunt hier bijvoorbeeld ook gewoon een uh, bier, een alcohol uh, in, in de winkels kopen... Uh, vrouwen werken hier gewoon, vrouwen kunnen autorijden. Uh, ja, op zich het, uh, ervaar ik Bahrein als een heel, uh, ja, laten we zeggen, welvarend land met uh, een behoorlijke vrijheid. En in, in vergelijking met landen zoals Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten, vind ik dit wel een van de meest uh, liberale uh, landen in het Midden-Oosten. Um, Anderzijds kan ik yeah. het ergens wel begrijpen dat, als je, als je kijkt naar de opbouw van de regering, hoe dat toestand is, ja, kijk, dan zie je wel dat een groot gedeelte van de macht... ligt bij de, bij, bij de, bij de sonieten. Um, maar om dan te zeggen, ja, ik, het is een hele moeilijke discussie. Ik, ik ervaar zelf het land als heel, uh, heel erg uh, liberaal. Nou, je kan ja. in elk geval bier drinken. Eh, tot slot, Farazak chai -Chan, um, vanuit Qatar. Kan jouw kan zender Al Jazeera eigenlijk zijn werk doen in Bahrein... of, of kan dat op dit moment niet? Jawel, ze doen dat ook en ze brengen heel veel uh, foto's en beelden vanuit Bahrein. Maar wat ik uh, zeg, dat uh, we krijgen heel veel uh, interviews met mensen die in de regering zitten. En met mensen die met Sunniten, heel veel Sunniten die aan woord komen en die zeggen ja, dat is eigenlijk uh, idiote mensen die uh, willen het land kapot maken. En dat is het deur. Hé, hey, ik dank jullie wel. Thijs Wilbrink in Bahrein, de hoofdstad ervan, En Farazdak Dakhachan in het Naburgen-Katar. Uh, nou ja, we blijven wachten op de opstand in uh, Dubai en Qatar en Oman en uh, Abu Dhabi. What can I do? What can I do? Het extravagante genootschap Anthony en de Johnsons. En what can I do? In 2006 overleed zakenman Paul Ventener van Vlissingen. En morgen verschijnt zijn biografie, geschreven door financieel journalist. Matthijs Smit. Ik ga praten met Matthijs Smit. en straks ook met de laatste levenspartner van Paul Ventenaar van Vlissingen. Mevrouw Suzanne Wolf. Maar eerst Matthijs. Uh, ja, ligt hier. filosoof. Miljardair. Met, met, met een man op een berg. Pet op. Wandelstok in de hand. Dit, dit is hem, Paul Ventenaar van Vlissingen. Ja, ja. Imago ten volle uit. Um... Na, natuurvriend. Natuurvriend. Uh, ja, ja. Dichter. Schrijver van korte verhalen. Want een heel veelzijdig iemand, kennelijk. Heel veelzijdig, maar zijn imago was toch juist wat eenzijdig. En ik heb geprobeerd om in dit boek. Want wat was zijn imago vooral, filosoof of miljardair? Toch in de eerste plaats filosoof, dichter. En het zakelijke aspect is helemaal niet. doet bijna geen. Daar liep hij niet mee te kopen? Nee, nee, nee. En, um, Hoe rijk was hij? Uh, zijn dochters staan nu uh, in, de, in de quote voor 900 miljoen per stuk. Oh. En uh, die zijn fors teruggevallen de afgelopen jaren. Dus uh, in zijn tijd was het ik, nog 2,5 miljard. Wat interageert je zo aan uh, Paul Venten en Van Vlissingen... dat je ja, jaren van je leven besteed hebt aan dat boek... Ja. Ja. Als financieel journalist viel me. Ik moet de microfoon praten. ja. Als financieel journalist viel me op een gegeven moment op dat we zo weinig in Nederland weten van de rijke en machtige families uh, hier. We weten alles van uh, Gerard Joling en Gordon. En als er een uh, crisis. inmiddels nou, dankzij bijvoorbeeld Jeroen Smit ook van ABN, AMRO. Ja, ja. Maar de, de, over het bedrijfsleven is wel wat meer bekend geworden de afgelopen jaren. Maar de machtige families, de Brenningmeijers, de Van der forms, de Van Vlissingers... Ja, de, die houden de, de deksel flink op de ketel. En uh, dat heeft me altijd geïntrigeerd. En ik heb op een gegeven moment gedacht... Uh, ik wil eens een keertje niet alleen maar een tipje van de sluier oplichten... zoals je als journalist vaak doet. Maar ik wil nou eens echt de hele sluier weghalen. En toen kwam ik uh, eigenlijk bij de familie Venten en Vervlissingen uit... als de interessantste in Nederland. En bij Paul als de inter interessantste figuur binnen die familie weer. Want dus, met andere woorden over beursgenoteerde bedrijven... daar kun je nog wel makkelijk iets over achterhalen. Dit zijn familiebedrijven. Dit zijn familiebedrijven en die hoeven niet te publiceren. Uh, een, een beursfonds, dat moet elk kwartaal met cijfers komen. Elk half jaar nu is dat uh, trouwens. Um, en die familiebedrijven, hoe machtig en hoe groot ze ook zijn... die kunnen alles binnen kamers uh, doen. En uh, het leek me ontzettend uh, interessant om... Van één zo'n familie nou is uh, van voor tot het eind te beschrijven... Uh, hoe ze aan hun macht gekomen zijn, uh, hoe ze hun macht... Uh... Ze begonnen met uh, kolenhandel. Kolenhandel, eind, uh, in de loop van de 19e eeuw eigenlijk. Wat hebben ze nu allemaal... Het bedrijf heet nu SHV, geloof ik, hè? Ja. De Steenkolen steenkolenhandelsvereniging. Door veel mensen abusievelijk ook nog de steenkolenhandelsvereniging genoemd. Want ze zijn al jarenlang uit steenkool. Net zoals de V. niet meer, dat protestantse radio roepen. Wat hebben ze allemaal in handen? Hoe groot zijn ze nu nog steeds? Toen ik begon met het schrijven over de familie, hadden ze SHV... Dat was een bedrijf met destijds een omzet van 10 miljard. 28.000 werknemers. En om even een idee te geven, een dividenduitkering in dat ene jaar van 100 miljoen euro. En dat dividend ging naar de aandeelhouders van SHV. En die bestaan voor 60% uit leden van de familie van Vlissingen. Dus in dat ene jaar hebben ze zo'n 60 miljoen euro opgestreken. En dat is inmiddels zes jaar geleden. Dus daar is heel wat bijgekomen, ook weer een Waarom is Paul Ventaner van Vlissingen de interessantste van die familie? Um, ja, ik, ik heb gekozen voor Paul om de biografie uh, over te schrijven. Omdat ik, uh, aan de ene kant heeft hij uh, het langste bij, uh, aan SAV Leiding gegeven. Twintig jaar als uh, president directeur en als president commissaris. Um, en Ik wilde eigenlijk eens uh, uitvinden uh, een boek schrijven, How He Did It... Hoe heeft hij zo'n enorm succes van de onderneming gemaakt? Want dat is uh, ontegenzeggelijk waar. En tegelijkertijd uh, zijn enorme gepolijste imago van uh, natuurliefhebber, uh, um, filosoof. Dichter. Maar ook hard zakenman blijkt uit het boek. Uh, hard, precies. Ja, ik wilde kijken wat waar was van dat imago. Veel mensen kennen hem eigenlijk alleen van die affaire in de jaren uh, 80. De branden, onder andere in de buurt van Amsterdam bij de macro-supermarkt Groothandel, die van SAV was. Een ja. brand gestoken door Rara, in actiegroep die bezwaren had tegen de aanwezigheid van SAV in Zuid-Afrika. Hij heeft toen besloten het bedrijf uit Zuid-Afrika terug te trekken, maar dat blijkt volgens jouw boek helemaal niet te kloppen. Nou, dat is maar ten dele waar inderdaad, uh, en dat is een van de aspecten die aangeeft, een uh, van de dingen in het boek die aangeeft dat hij een uh, ja buiten- een succesvol ondernemer, ook een heel sluw ondernemer was. Want wat hij gedaan heeft, is... Um, hij heeft uh, de macro's destijds verkocht aan een Zuid-Afrikaans bedrijf. Omdat uh, ja, die brandstichtingen in Nederland plaatsvonden. En uh, dat was als protest tegen de um, aanwezigheid in uh, Zuid-Afrika. Nog... En later is SHV gewoon weer nou, teruggegaan naar Zuid-Afrika. Hij, hij heeft destijds een herenakkoord gesloten... dat bepaalde dat hij uh, weer terug mocht komen als hij zin had... En dat is, uh, nou ja, dat moet je maar in het boek lezen, dat uh, staat er uitgebreid ja, er in Ja, nou, een prachtig nieuwtje uit het boek, Filosoof, miljardair van Matthijs Smit. De laatste levenspartner van Paul Fenton van Vlissingen, mevrouw Suzanne Wolf, goedenavond. Goedenavond. U heeft het boek al gelezen of nog niet? Nee, ik heb het boek nog niet gelezen. Herkent u zich in deze omschrijving? Aan de ene kant miljardair en best harde zakenman, aan de andere kant natuurliefhebber, filosoof. Had, had Paul die twee kanten inderdaad? Ik heb Paul natuurlijk alleen maar meegemaakt... in de laatste paar jaar van zijn leven. Dus ik kan ook alleen maar spreken over Paul in die periode. En dat is... Uh, toen was hij achter in de 50 SHV begin 60. periode. Ja, toen was hij begin 60. En zoals ik al zei, dat is zijn post-SHV-periode. Dus daar kan ik uh, niets over zeggen. En verder, ja... Het zijn natuurlijk mijn, mijn observaties... en mijn indrukken over hem. Um, het was uh, absoluut een man... Die, die wist wat hij wilde. Die het leven in zijn eigen hand hield. Het... Uh, uh, zijn eigen pad uitzetten, niet de gebaande paden koos. Dus dat, dat kan ik wel herkennen in wat uh, Matthijs zegt. Hij heeft de laatste jaar van zijn leven voor zijn jonge dood in 2006... Uh, vooral veel voor de natuur in Afrika gedaan. Hè? Dat heeft hij ook voor een deel samen met u gedaan. U heeft het ook overgenomen. Wat voor werk in Afrika? Uh, Paul heeft een, een organisatie opgericht die uh, African Parks heette... en die tot doel had om nationale parken in Afrika te managen dus niet zozeer over te nemen en eigenaar van te worden... maar hij heeft daar het principe van outsourcen toegepast. Dus Hij herkende dat de nationale parken de verantwoordelijkheden waren... van de lokale overheden, die niet in staat waren... om die natuurgebieden, die hele grote natuurgebieden, om die te managen. En heeft het dus gezegd, zal ik dat voor jullie doen? Nou, dat is de kern van African, African Parks. Parks. Nou, mooi dat er een uh, monumentje voor Paul Ventaner van Vlissingen is opgericht... door Matthijs Smits in zijn boek Filosoof... Miljardair. Bedankt mevrouw Wolf en bedankt de auteur Matthijs Smit. Het is vijf voor twaalf. De lijsttrekker van de PVV in Gelderland, Olof Wullink heet die, deed vandaag een glasheldere uitspraak. Alle geïmporteerde exotische dieren moeten uit het Nederlandse landschap verdwijnen. Want de tsunami van grazers, zoals de Schotse hooglander en het Poolse koningspaard, nou, die tsunami moet maar eens ophouden. Ripke Zelmaker is bioloog en journalist. Ja, het klinkt een beetje naar eigen dieren eerst, maar heeft de PVV een punt, vindt u? Uh, nou, allereerst ik vind het wel van een, een zekere humor en uh, relativeringsvermogen getuigen... als je met zo'n plan kan komen. Nee, het is serieus. Nee, natuurlijk, maar zelfs dan nog. Hè, het, het zal voor een deel serieus zijn, maar voor een deel natuurlijk ook humor. Maar er zit natuurlijk wel een uh, kern van waarheid in. Kijk, die paarden, die zijn... Uh, vooral sinds de jaren negentig over ons land uitgerold, maar het zijn feitelijk gewoon exoten. Ze hebben hier eigenlijk uh, in de Nederlandse natuur van de afgelopen 500 jaar zeker, maar laten we in ieder geval van de laatste 10.000 jaar, hebben ze vrijwel geen rol gespeeld. Maar hoe dus je komen kunt ze hier dan? Dat exoten beschouwen. Wie heeft ja. ze hier naartoe gehaald dan? Uh, het is een, gewoon een beetje een uh, mode geweest, hè? natuurlijkheid. van uh, Als wij al dieren erin doen en die gaan dan grazen en die gaan dat dan open houden, uh, ja, dan ontstaat er een soort natuurlijk walhalla met allerlei afwisseling, uh, biodiversiteit en... Maar uiteindelijk hebben we nou gewoon ook gezien dat het uh, tegengestel over ontstaat. Dus, dus en, het dat is heel terecht niet, om har een, harde, harde maatregelen... Dat is ook niet zo gek, sorry hoor, want, want ja. uh, net als op de manege van Ankie van Grunst, daar lopen ook veel paarden en ja, daar, daar heb je ook niet veel ja. biodiversiteit. Dus en soms moet overal... je dus gewoon, leuk of niet, opruiming houden? Uh, als jij afwisseling wilt, hè, en dat is eigenlijk waar het biodiversiteit om gaat, dan ja, heeft het geen zin om de hele Nederlandse natuur vol te gooien met, uh, met vee. Ik bedoel, hè, dat, dat uh, dan doen boeren ook al wel. Dus het wordt wel zo gepromoot van, goh, dat is echt prachtige wildernis en zo. Maar wanneer je dus kijkt, dan uh, blijkt eigenlijk het tegendeel vaak te gebeuren. Dus u zou He? de Schotse hooglanden en de, het Poolse koningspaard niet missen? Uh, de Nederlandse natuur kan daar prima zonder. Ja, het is ook meer uit uh, bezuinigingsmaatregelen ontstaan. Als de Pvv in de volgende kabinet de post natuurbeheer krijgt, het, het zou er wel eens van kunnen komen. Denkt u dat uh, die geïmporteerde exotische dieren eruit moeten? Nee, dat, dat gaat nooit gebeuren. Joh. Iedereen is uh, bij natuurclubs is er dol op, hè? Kijk, het zijn toch een beetje dingen die ook recreanten wel aanspreken. En uh, kijk, de meeste recreanten kunnen toch een mus van een spreeuw niet onderscheiden. Dus wat ze dan wel zien is zo'n prachtige oerkoel met van een hippie haar en van die lange oren. En dan denken ze, goh, echte wildernis. Ja, en als uh, donateurswerving en fondsenwerving jouw hoofddoel is in de uh, natuur. He, en dat geldt voor de meeste natuurclubs op dit moment in ja, het land. Dan blijf je maar importeren. Nou, Er zullen keuzes moeten worden gemaakt, zoveel is me duidelijk... uit dit gesprek met bioloog en journalist Riepke Zelmaker. Dank u wel. Dit was het Oog op deze donderdag. Om 12 uur precies doorbreekt België het record land zonder regering. Irak daalt dan naar de tweede plaats en Nederland blijft stabiel op vier. Morgen zit hier Thijs van der Brink, straks Casa Luna... en ik wens u een goede nacht, vrienden.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 Dit is Radio 1.